9 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De regeringspartijen zijn bereid de komende tijd met de oppositie te gaan onderhandelen over veranderingen in de plannen van het kabinet. Dat werd duidelijk tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. VVD-fractievoorzitter Zeilstra zei dat hij tempo wil maken met de onderhandelingen. pvda leider Samson is bereid het sociaal akkoord met de sociale partners aan te passen, maar het mag van hem niet worden opgeblazen. CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks willen wel praten... maar zijn teleurgesteld over de toezeggingen van het kabinet. Die zijn niet concreet genoeg, vinden ze. PVV, SP en Partij voor de Dieren hadden gisteren al gezegd... dat het kabinet zo snel mogelijk moet aftreden. De politie heeft de afgelopen weken zes mannen opgepakt... die vrouwen dwongen een telefoonabonnement af te sluiten. Volgens de politie werden de vrouwen bedreigd met een wapen...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 De robot heeft een schep aarde van Mars geanalyseerd... en daarbij bleek dat er 2 water in zit. De vondst is onder meer van belang voor toekomstige bemande missies naar Mars. Die worden een stuk makkelijker gemaakt door de aanwezigheid van water. FC Twente is uitgeschakeld in het toernooi om de kvb beker Uit tegen Herenveen werd het 3-0. In de eerste helft kreeg Twente-verdediger Rosales een rode kaart. Luciano's slagveer scoorde voor Herenveen 1-0...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 Donderdag betekent crime dag bij BNN Today. Want onze grote crime man, Mick van zal zometeen een bloedstollend verhaal. Ja. En verder, morgen presenteert het IPCC een nieuw klimaatrapport. Die club houdt de klimaatverandering in de gaten. En als je denkt aan klimaatverandering, dan dacht je altijd aan Al Gore. De oud vicepresident van de VS, die zelfs nog de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen. Voor zijn film An Inconvenient Truth. Tenminste, vooral voor wat hij daarmee teweeg heeft gebracht. Zometeen praten we uitgebreid over de rise... And en vol van Al Gore met Mark Koster, onze Amerika-kenner en hoofdredacteur van de Post Online. En met hoogleraar en klimaatdeskundige Pier Vellinga. Heren, goedenavond. Goedenavond. En we houden je natuurlijk op de hoogte verder van de politieke beschouwingen in Den Haag. Ze zijn heel even met pauze. Maar zometeen gaat Rutte weer verder. En natuurlijk het voetbal. Tweede ronde. KNVB-beker. Feyenoord-Dordrecht. Ronald van der Geer. Na 18 minuten is het nog 0-0. Feyenoord heeft twee grote identieke kansen gehad. Lange bal achteruit. Doorkoppen immers. Snelheid schaken. Twee keer komt hij aan de rechterkant. In het schapsopgebied vrij. Eerste keer schiet hij gelijk. En redt Werner Haan in de korte hoek. Tweede keer moet hij nog wel drie keer een kapbeweging eruit gooien. Schiet hij weer in de korte hoek. Ligt Haan daar weer. De Pelle heeft een keer overgekopt. Um, immers een keer naast. Maar er is inmiddels ook een kans geweest voor FC Dordrecht. Goede actie op gebieden Terugleggen op Gladon en die schiet de bal. Terwijl Mulder eigenlijk vaststaat. Net naast de verkeerde kant van de paal voor FC Dordrecht. Nu een blessurebehandeling. Omdat Jan Maat een bal wil wegkoppen. Maar kopt op het achterhoofd van Danzo. Dat doet pijn. Danzo voelt aan zijn achterhoofd. Maar daar gaat het wel mee. En Jan Maat dacht heel even dat hij Messi was. Maar dat is er nu weer uitgesponst. Na 18 minuten 0-0. You know what time it is Yeah Rock on Late night sessions Yeah I say we're rocking those Early morning sessions Ooh, ooh, wah, wah. ooh. Late night sessions out I said you got to come in early morning sessions oh, oh, oh. ain't no way that I can sleep That's just something that gives Still rockin' on and on, say Gonna wake the neighbors with some more Late night sessions, yeah I still be rockin' those early morning sessions Say, I am your AM when it comes to a late night session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 Jamming, early morning sessions. in sky. Late night sessions. Jammer genoeg nooit een enorme hit geweest. Niet verder gekomen dan tipperaden, Maar ik vind het toch wel een bijzonder prettig nummer, vind ik. Late night sessions van de Nederlandse band Beef. Radio 1, BNN Today. Niek Goren, die zit zonder werk thuis en dat is hij zat. En daarom maakte hij de site helpniek uit de www.nl. En dat werd een behoorlijke hype op Facebook en op Twitter. En de grote vraag is, uh, Niek, heb je al een baan? Goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Um, ja, op dit moment heb ik nog niet een baan. Maar dat komt omdat ik ontzettend veel reacties krijg. En ik probeer even alles even op een rijtje te zetten... wat er eigenlijk allemaal binnenkomt. Ja. En um, ja, dan hoop ik dat ik als de storm een beetje gaat liggen... dat ik dan uh, even alles even serieus kan bekijken. Maar ik, ik ga er niet vanuit dat ik nog lang uh, werkloos ben. Dus, je, dus jij zit de hele dag, want hij is nu bijna twee dagen online... helpt niet uit ja. de ww.nl. Je zit de godganse dag brieven te lezen en mailtjes te doorpluizen... en dat soort dingen. Ja, ja, weet je wat het is? Ik, had, uh, ik heb het, uh, de site online gegooid om half uh, één om s'nachts uh, gisteravond. En ja, ja het, het ging opeens alle kanten op en, en ik, ik, ik werd wakker en uh, ik had 400 likes en daar schrok ik van. Want ik dacht van, oh dat, uh, dat gaat snel, want ik had het gewoon maar aan een paar mensen laten zien. Ja. En tegen de middag had ik er opeens een paar duizend en ja, toen, nu zit ik er volgens mij op 11.000 al en ja, dat is echt ja en, nou, en, gaat alle kanten op. en terecht, want ik heb hem nu even voor me je site. Het is een, een hilarische site voor die paar <lacht> mensen die hem nog niet gezien hebben. HelpNiek uit de WW.nl het, het zijn foto's van, ik neem aan dat jij dat zelf bent, Niek. Die man met die baard. Ja, ja dat klopt. En wel. die sombere <lacht> blik en die wallen en die. die. <lacht> ja, ja, die. Ja. Ja, dan zie je een foto van jou zittend op een, stoek, een, op een stoepje met een bordje naast me. Help me uit de WW, alsof je zit te bedelen. <lacht> en de volgende foto is helemaal geweldig. dus zit je op de bank. Ja, ja, een beetje, ja god, ik zeg maar gewoon... je ziet een beetje uit een junk eigenlijk. <laughs> een beetje. En dan staat, terwijl u dit leest... ligt Niek werkloos, eenzaam... en alleen thuis op de bank chips te eten. En zo gaat het nog even door. en Het is een briljante site gecombineerd met... laten we dat niet vergeten, een hele mooie uitleg... wie jij bent, wat je doet. Je bent namelijk multimedia vormgever en dat zie ik... want die, die site ziet er bijzonder strak uit... En, ja, mooi, dankjewel. Uh, ja, wat je allemaal wel niet te bieden hebt. Bijvoorbeeld een hoop humor, dat kan ik ook wel zien. Um, ik, ik denk echt, als ik dit zo zie... En, en je hebt al die reacties gekregen... dan moet daar toch iets serieus tussen zitten, lijkt mij. Ja, ja er, zit, er zitten heel veel uh, aanbiedingen tussen, maar ook, ook heel veel um, reacties over uh, dat mensen het leuk vinden. Of, en ook heel veel reacties dat mensen het helemaal niks vinden. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, er, er zijn ook een hoop mensen die kennelijk dit heel serieus nemen. En, uh, ja, die, wat, die vinden ze dan, wat vinden ze dan op... niet leuk? Nou, um, ja, er, zitten, er zijn mensen bij die ook eigen reacties sturen. van Ja, ga eens wat doen. En uh, je, je, kunt ook, uh, je kunt ook vrijwilligerswerk gaan doen en de hele dag op de bank liggen. Dat, ja, dat kan dus echt niet. En, en, ja, dat soort dingen allemaal. Ja, dat, dus, <lacht> ik moet er wel aan lachen als ik het zie. Maar, uh, ik moet er ook aan ja, is... lachen. Disciplines en vaardigheden waar Niek zich meester over heeft gemaakt. Grafisch design, webdesign, koffie zetten, ronduit laten. Humor van de onderste tot en met de bovenste plank. Wat is je uurtarief, ja. uh, Niek? Uh, nou, daar moet ik nu nog eens even van na gaan denken, want volgens mij uh, oh. moet ik dat nu een beetje Doe maar. gaan aanvragen. Gaat u omhoog, terwijl we praten. Ja. Is het een soort beurskoers bij jou, of niet? Ja. ja, ja, inderdaad. Ja, het, het is eigenlijk het is absurd. Ik heb, ik, ik weet niet ja, ik heb nog overkomt. een klus ik, voor ik, je, als oh, je er zo oh, lang over moet nadenkt. Nou, hoor je Pardon? dat ik niet? Ik heb echt een klus voor je waarschijnlijk. Je maar je wat is je uurtarief? Hier spreekt Mark Koster, de hoofdredacteur van de Post online. Die kan wel af en toe wat grafische mensen gebruiken. Ja. Zeker. Wat kost je, niet? Geef eens wat. Ja, dat, ik, ik zat meer te denken een klein balken aan de normpje nu op dit moment hè. Oh, we hebben. we hebben een beetje ja. beroepswerkloos aan de <laughs> telefoon. <laughs> nee, maar uh, laat ik het zo zeggen. Um, op dit moment uh, stuur gewoon alles even naar mijn mail uh, oh. op, de, op de website. of van hier, ook. Alle, en ze zegt En de zoekt het even voor en je uit. Dan kan ik alles even, even netjes door mijn rijtje zetten. Eh, niet bedankt. Goed, Nick. Uh, ik heb begrepen dat je vriendin trouwens alle aanvragen behandelt. Want zelf heb je ja. daar geen tijd voor of geen zin in? Ja, ik, ik, krijg, ik krijg continu uh, reacties en telefoontjes. En ik probeer uh, even goed uh, iedereen even te beantwoorden. Maar het, het, het, komt, het kwam in kwam begin met zoveel kwam er binnen dat ik het gewoon zelf... <laughs> Je, niet meer aan je hebt helemaal geen tijd om te werken, joh. Nee. <laughs> op het op neer. Goed. Je hebt ook een mooie klok op je site. Momenteel is Nico. al 115 dagen, 21 minuten, 12 uur en 44 seconden werkloos. Ja, Sterk, Nick, ik, eh, ik verwacht dat je binnen een week werk hebt. Ja, ik, ik, ik verwacht het zelf ook. Ik Goed. hoop het in ieder geval. En, uh, ja, het, uh, ik, ik doe mijn best in La, ieder geval. Laat het even weten. Dankjewel. Ja, dank je wel. Verslaggever Ronald van der Geer die kijkt naar Fijner Dordrecht. Maar nou, nog steeds 0-0 volgens mij. Absoluut. En Feyenoord heeft wel de mogelijkheden gehad. Maar ze dus laten liggen. En Dordrecht krijgt nu zo langzaam maar zeker het idee van... Oké, okay, uh, het staat nog altijd 0-0. Wij hebben in de Eerste Divisie laten zien... dat wij, als we dicht bij onszelf blijven, best aardig kunnen voetballen. Dus heeft Dordt via Danzo ook weer een kans gecreëerd. Maar nu staat Dordt even met de rug tegen de muur. Want daar is Feyenoord massaal. Maar Feyenoord verliest de bal. En dan kan Dordrecht razendsnel uit. Met Gladon, met Danzo. En nu aan de rechterkant de rechtervleugelaanvaller. Meulens. Meulens en de voorzet moet dan komen op Gladon en Daar is Erwin Mulder en dan zijn de aanvallende aspiraties van Dordt weer weg. Zijn er veel van Dort voor de bal en zou Feyenoord daar nu van kunnen profiteren met Ruben Schaken aan de rechterkant. Zijn voorzet bedoeld voor Pelle of voor Immers, maar het wordt Werner Haan. Nee, zo blijft Feyenoord slordig in de afwerking. Dort twee mogelijkheden gehad. Ik denk Feyenoord al een stuk of zes, maar Dordt wordt er ook eigenlijk wat agressiever en Je ziet het een beetje. Dat is een soort thermometer aan Ronald Koeman. Als hij rustig zit, dan gaat het eigenlijk prima met Feyenoord, maar wordt er alleen niet gescoord. Maar als Feyenoord ja, het touw wat laat vieren... dan staat hij onmiddellijk aan de kant en staat hij druk te coachen. Dat doet een collega van Dordrecht ook. Die doet dat continu. Maar Feyenoord begon dus heel aardig. Maar moet nu oppassen dat Dordt niet heel erg zichzelf wordt. En de Rotterdammers van Zuid heel erg lastig gaat maken. Het is 0-0 na 28 minuten. Ronald, moet ik nou officieel Dordt zeggen? Is dus dat hipper en beter en dan heb ik er meer verstand van? Nou, als ik dat zeg is het sowieso niet hipper. Uh, <laughs> maar laten we afspreken dat we het vanavond over Dort hebben. Uh, oké. Okay, je overigens de slogan van Dort. Nee. Nee, FC Dordrecht. Een club die bij elkaar past. Zou daar <laughs> maar over nadenken. <laughs> Briljant. <laughs> Goed. 1, PNN Today. Het milieu, daar hebben we het over. Tenminste, de, de randverschijnselen, de helden van het milieu. In Stockholm, daar is een belangrijke klimaattop aan de gang. Morgen dan presenteert het de IPCC het klimaatrapport. Dan weten we weer hoe het ervoor staat met Moedertje Aarde. Maar als je het over klimaat hebt, dan heb je het al snel over dit. Als je the 10 hottest years hebt measured, ze hebben allemaal in de laatste 14 jaar And En hottest van all was 2005. Scientific consensus is that we are causing global warming. Our ability to live is what is at stake. Een Inconvenient Truth. De, een ongemakkelijke waarheid. Die film over de opwarming van de aarde. De man hierachter was natuurlijk klimaatgoeroe Al Gore. Oud-Amerikaanse vicepresident, Nobelprijswinnaar vanwege die film en vanwege de effecten daarvan. En thans, ondernemer. Wij vragen ons af waar is deze klimaatgod gebleven? Want het is wel behoorlijk stil rondom hem, zou je kunnen zeggen. We praten erover met de uh, Amerika-kenner en post-online-hoofdredacteur Mark Koster. En Pier Vellinga, wetenschapper en hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen. En de Vrije Universiteit Amsterdam. Klopt. Hoogleraar klimaatverandering. Ik heb hem ontmoet toen in de tachtiger jaren al. Want jij kent hem dus, hè? Hij was een Elke beetje een nutderig type. Hij kwam ja. op onze klimaatconferenties. Ik zat daar toen voor zeespiegelstijgingen en hij kwam heel scherp luisteren. Nou, daarna werd hij vicepresident. Ja, want jaren tachtig? Toen, toen was, toen, senator, toen was toen? hij nog een mannetje. Was senator. Senator, hij was senator. Hij zat in het congres. Hij is ook een tijdje dat hij alleen in Washington zat. Ja. En hij had een hele grote belangstelling. Hij wist veel van ICT, van remote sensing en van klimaat. En hij, wat is remote nou ja, sensing? Hele, ja, dat is dus dat je met satellieten kan meten wat u en ik doen. Ah, ja. toen, toen al? In ja, de jaren tachtig? Ik zeg maar, hij was er heel vroeg bij. Ja. Ik denk toch wel wat je nu zou noemen een, een, een briljant kid. Uh, en die is de politiek ingegaan. ook omdat zijn ouders gingen, zijn vader zat ook in de politiek, ja. en dat deed hij wat houterig, weet ik wel. Ja. Dat voelt iedereen. Maar jij zegt dus toen een tijd een beetje neurderig. Nou, een is... beetje houterig. Een beetje houterig. Ja, ja. Dat is ook. Maar nou nee, dat is juist niet het beeld dat ik nu van hem heb. Als ik aan hem denk, is het een beetje zo'n zo slikke Amerikaan. Zo is hij wel geworden, na acht jaar vicepresident. En toen was hij bijna president. Hij had de meeste stemmen van Amerika. Maar uh, ja. via dat kiesstelsel kwam toch George Bush aan het bewind. Kijk, als hij president was geworden... had misschien de wereld er een beetje anders uit gezien. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Maar eerst nog even over, over wat voor man hij is. Want nou, je kent ik, hem, je hebt hem de hand geschud, je hebt met hem gekletst. Ik heb hem toen later weer ontmoet nadat hij dus dat presidentschap verloren had... ging hij zich helemaal stort op klimaat. Ja. Met die film, Inconvenient Truth. En toen hebben we hem ook naar Nederland gehaald. En toen heeft hij op de Vrije Universiteit... Ja. een hele stevige lezing gehouden. En mensen waren diep onder de indruk. Want hij zag er toen inderdaad uit. Nou, zo ja, beetje Toen was als hij de een... oppergod van de klimaatwereld. Uh, hij, hij dat wist dat het... was de vuur, toch? Waar, waar, waar, waar je kaartjes moest kopen en in de rij moest staan? Precies. Nou ja, kijk, hij had... Het verhaal van de wetenschappers zag hij. Die wetenschappers komen ja. er niet door. De belangen zijn heel groot. Ja. Wetenschappers zijn niet zo handig in communicatie. Ik ga dat beter doen. Hij had die film met dat liefje waarin hij dan liet zien... hoe hoog ja, die, hoogwerker. die concentratie ja. wel niet was gestegen. Nou, dat klopte allemaal, maar geen wetenschapper zou dat doen. Maar is hij ook... Um, want zo meteen hebben we het ook over wat hij inhoudelijk heeft betekend... Maar... Was hij de juiste man? Was hij, is het een great communicator? Vond je dat toen ook al? Nou, hij, hij had een stem en een verhaal. Waarvan mensen die... Uh, naar mij niet zo erg luisteren. Die <laughs> luisteren wel naar hem. Ja? Hij heeft in Nederland verschillende CEO's uh, beïnvloed. Ik heb bij een paar ontbijten gezeten met directeur van Unilever, TNT. En die zijn daar dat zijn nu de bedrijven die in die duurzame top 100 zitten. Hij heeft toen dus... Ze hebben echt naar hem geluisterd? Ja. Maar en wat wa was het dan aan hem? Is, nou het, ja. zijn Is het zijn uitstraling? Waarom heeft die man gezag? Hij heeft natuurlijk... Uh, je wordt niet vicepresident in Amerika zonder uitstraling. En, en hij, hij had nou. Oh, uh, ja, ja, we de, kunnen de, nog de, even over Dan Quill. Ja, nou, de eerste vicepresident onder George Bush de eerste. Die man die kon het woord potato niet goed spellen. Dus <lacht> de, je kan in Amerika best vicepresident, Want zonder dat je wat kan. Dat is even een... Oh, terzijde en ver, en, die we hier wel even moeten opmerken. En vervolgens en dan ook nog. Waarom doe je zo lelijk over die man? Nee, ik doe niet lelijk over die man. Ik doe lelijk over vice -presidenten, die ik, ja U zegt, van. Nou, nou, daar moet ja, je, je wel wat kunnen. Nou, ik, mijn stelling is dat dat wel meevalt. Was het een, kwam hij over persoonlijk als een, een, een, een warme, amabele man? Of ga ik ja, dan wat verder? Ja, in ver? die tijd wel. Hij was eigenlijk wel veel te zwaar voor zijn leeftijd. Hij had een zeer ruim jasje altijd aan. Dik maar kwam. vooral zijn stem... <tus> Dat kun je ook die film horen. Hij ja. heeft een, een hele zware, goede stem. En hij had het verhaal had hij helemaal ontleend aan de wetenschap. Maar dan had hij vervolgens natuurlijk mooie beelden van honger in Afrika... opdrogende meren. Ja. Ja. Uh, dus hij had gezegd, jongens, als we niet wat doen... dan gaat het helemaal fout. Ik kan me nog herinneren ja. dat er commotie was over de lantaarnpalen op zijn opritten, Dat hij een stuk of honderd... Uh, uh, Lantaarnepalen had, uh, of zo, en vrouwen waren ze niet echt vorms, voor de, Ja, ja. ja ik ze huis. Ja. Nou ja. ja, kijk, het was een, dat uh, he, zeggen ze ook wel eens over een dominee, he, dat is een handwijze, die wijst iets aan waar hij zelf niet naartoe gaat. Maar uh, dat zijn ook communicatoren. Hij kon heel goed communiceren, maar hij had natuurlijk een verhaal. Er is niemand die meer heetmeel heeft gekregen dan El Gore, omdat die... Hij vertelde een verhaal. Hij zei, General Motors gaat failliet als jullie niet van die Hummer afstappen. Ja. Ja. Nou, Zo meteen. Ja, twee jaar Over... later gingen ze failliet. Ja, maar dat kwam niet door de Hummer, met alle respect. Dat kwam, dat door kwam door wel de door, door de benzinecrisis. De de ja, door de benzine Toyota had geen minder last van de financiële crisis... Ja, omdat ze zuinige auto's bedrijf, hadden. ze hadden een hele andere, ja, manier, manier, hele andere bedrijfsstructuur. Dat had wel niet meer Hummer te maken. Nou, zuinige auto's verkochten ineens in Amerika veel beter dan Hummers. Ja, maar dat had... Ja, en dat maar, had El Gore voorzien. Ja, maar hij, zijn argument was niet een, bedrijfseconom een bedrijfseconomisch argument. Dat was een milieu-argument. Terwijl, het ging gewoon om de bakst. Nou, nou daar nou ben ik niet met eens. Een milieu-argument is ook een argument van zuinig zijn met grondstoffen... want die worden duur. Dat klopt. Nou, daarom. En dat had hij voorzien. Hij is wel een ziener. En hij is misschien niet zo gecommuniceerd als jij zou willen. Maar hij heeft gelijk gehad op internetgebied. Hij heeft gelijk gehad op dat klimaatgebied. Ja, hij heeft ook gezegd dat hij het niet heeft uitgevonden. En dat, ja, dat, is, dat is een nou beetje ja, geframed, zo begrijp ik. Beetje, nou, ja. Er is hij ook niemand gezegd. die meer op zijn huid is gezeten door de olielobby dan El ja. Zometeen over, want jij zegt, Pier, het is een ziener. Zometeen over, uh, is het inderdaad uh, belangrijk wat hij heeft neergezet? Sterker nog, hij was echt het gezicht van de klimaatbeweging. Wat is daarvan over en wat is er van die man geworden? Dat zo. En wij praten over seriemoordenaar. Is hij een seriemoordenaar? Patrick S. Maar eerst even naar Ronald van der Geer, Feyenoord. De man lijkt gebroken, ja. want het uh, van Feyenoord is in feite. Het is uh, de moeilijkste kans die Graziano Pelle krijgt, maar hij zit er wel in. De bal komt van Immers, halflaag voor en één keer in de draai in het Zafsopgebied. Als die bal komt vanaf de rechterkant, uh, neemt Immers hem en gaat die bal uh, naar de verre hoek. Kan Werner Haan er niets meer aan doen en heeft uh, Feyenoord eindelijk de gewenste voorsprong te pakken. 1-0 na 36 minuten. change. feyenoord 1-0 dus. Toch raadt ze aan Een paar minuten geleden nu zou het zomaar 1-1 kunnen worden. Nee, Dordrecht krijgt een corner. Het schot is vanuit de tweede lijn van Danso, maar wordt nog aangeraakt. Zoals er net ook een schot van Gladon werd aangeraakt. En Feyenoord ook al een corner moest toestaan. Het, het is gek. Feyenoord kans op kans gekregen. Eigenlijk de wat makkelijkere kansen werden om zeep geholpen. En dit, ja, dit was heel moeilijk wat Pelle deed. Dat was ook eigenlijk meer geluk dan wijsheid. Maar dat gold al voor de voorzet van Lex Immers. Ja, eigenlijk gewoon een schot voor de goal. En dan maar kijken wat er gebeurt. Daar komt die corner van Dortmulder zitten opgesloten. Maar kan die bal wel wegboksen. Alles iets pakt op rond de middenlijn En legt die bal in het gebied En daar is Gladon. En die is dan niet buitenspel. En die timt helemaal verkeerd. staat ineens oog en in met Mulder. En dan kan die keeper van Feyenoord die bal dus oppakken. Ja, het lijkt erop alsof Dordrecht heeft geprobeerd om heel lang de 0-0 vast te houden. Uh, nou ja, nu heeft Feyenoord die goal gemaakt. En nu gaat Dordrecht gewoon wat aanvallender spelen. Betekent ook natuurlijk dat er misschien wel wat ruimtes voor Feyenoord kunnen ontstaan. Nu bij Schaken bijvoorbeeld. Die weggestuurd wordt aan de rechterkant door Lex Immers. Maar uh, twee verdedigers uh, sluiten Schaken op bij de cornervlag. En vervolgens gaat de bal via Schaken over de achterlijn. Doeltrap voor FC Dordrecht. Dat is nu in de Kuip met 1-0 staat tegen Feyenoord. Na 39 minuten. Het is donderdag, dan duik ik altijd in de wereld van uh, de krochten van de onderwereld. Om het nog mooier te zeggen. Met onze eigen crime journalist Mick van Wely. Mick, de hoofdpersoon uit het crime nieuws van deze week, is uh, de mogelijke seriemoordenaar Patrick S. En het gaat over de gevonden voorwerpen in zijn huis. De politie-eenheid Rotterdam is op zoek naar de herkomst van honderden goederen... die zijn gevonden in de slaapkamer van een man... die eerder dit jaar tot levenslang is veroordeeld. De politie wil weten van wie de goederen zijn of waren... en roept daarbij de hulp in van het publiek. Ja, die man die is tot levenslang dus is veroordeeld is Patrick S. Um, het gaat hier dus om dingen waarvan de politie niet weet waar ze vandaan komen. Sieraden, maar het gaat ook om hele nare dingen. Stukjes nagel, ja. stukjes haar. Uh, ik zag hem op een tekening, extreem eng gast... Vond ja. ik? Ja, goed. Met zo'n hele lange, lange vlecht en een heel vlassig baardje. Goed, daar mag je allemaal niks uit afleiden. Maar goed, het <lacht> is een extreem enge gast, want hij is veroordeeld tot levenslang. Beetje, je, je maar, nou, je nee, maar nou zou hij dus misschien, dat heeft hij gezegd, nog veel meer op ze geweten hebben. Ja, en vandaar ook die, die zoeking dus door huis. Hè. Al die spullen zijn gevonden. Nou, hij heeft uh, gezegd tegen een zus en een infiltrant van de politie dat hij uh, meerdere... Mensen heeft moord, Vier, vijf heeft hij gezegd. Nou, op zich is dat niet zo opmerkelijk. Het gebeurt nee. al vaker dat iemand. Uh, nee, het gebeurt echt vaker dat iemand zegt dat hij een moord heeft gepleegd. Dat is ja. heel raar. Maar soms doen ze dat bijvoorbeeld om een dagje door te brengen in een cel. Zwervers of zo, wat dan ook. Maar het gebeurt echt vaker. Ja. Um, Daarom moet het om nog uit niet uit te, te zijn. Nee, maar ik bedoel, het, het hoeft niet per se waar te zijn. En om uit te vogelen of het klopt, uh, zijn ze bezig in het huis. Daar hebben ze allerlei spullen gevonden. Uh, die 400, he, je noemt het getal van 400. Uh, ja, er zitten 70 spullen bij, sieraden, lokken, haar nagels... waarvan ze denken, nou, dat kan wel eens te maken hebben. Dat gaan ze forensisch onderzoeken. Ze hebben aandacht voor die dingen gevraagd, bij opsporing verzocht. Het zou dus best kunnen gebeuren dat, dat er DNA wordt onderzoek gedaan... en dat dat een match geeft met de bank van een vermist persoon. Ja. Ik bedoel, het, het, het, het kan uiteraard. Het, het maar klinkt ik, ik, natuurlijk heel erg als er, als er lokken haar zijn gevonden en nagels... dan, ja, dan ja, denk maar, je bijna, dan zal het wel dus om meer moorden gaan. Ja, maar weet je, het was een ordinaire straatrover ook, hè? een inbreker. Dus voor hetzelfde geld heeft hij die dingen ergens gevonden... en buitgemaakt, die sieraden. En het kan ook zijn dat hij die lokken haar... Uh, ik bewaarde vroeger ook wel eens uh, stukjes haar van uh, ex-vriendinnetjes. Uh, oh my god. Ja, misschien, oh oh. oh misschien, my misschien, Het is een romanticus. Nee, maar ik bedoel... Een serial killer. Nee, maar... Uh, ja, god, dat, dat, dat kan ook. Dus ik ja. bedoel... Uh, Eerst maar eens even kijken. Nou ja, daar komt wel pardon, bij dat hij tegen zijn zus schijnt te hebben gezegd... Um, ik ja. wil graag een seriemoordenaar zijn. Hey, dat, dat is dus duidelijk. He. Oh. Hij, hij heeft echt die uitlatingen gedaan. Ik wil graag een zijn. Hij vindt het leuk om, om te moorden. Dat soort zaken. Het is, het is, en dat, dat geloof ik ook wel dat dat, dat, uh, ja, dat, dat gemeend is. Het is wel echt een freak. Hij heeft er echt hele bijzondere uitlatingen over gedaan. Ja. Ik heb ook altijd wel het gevoel gehad... toen ik het dossier lag aan de zaak volgde... Hij zou wel eens te maken kunnen hebben met, met meer moordzaken. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat gaat gebeuren. Goed, in ieder geval, die man is al veroordeeld tot levenslang. Vanwege ja. een moord en een doodslag, dus het is sowieso geen liefertje. Ook een loepzuivere levenslange zaak trouwens. Twee verschillende moorden, verschillende tijden hebben gepleegd. Een man ja. die zegt, ik moord graag. Ja, dat is. De bekendste seriemoordenaar, als we het daarover hebben, aller tijden... is natuurlijk deze man. Je wacht nog steeds, don't Je wacht in het lucht... en je hoort het schreeuwen van de Do you think if you save poor Catherine, you could make them stop, don't you? you think if Catherine lives, you won't wake up in the dark ever again? Juist. Clarice. Si yeah, at yeah. Silence of the Lambs. Why heet de killer now, ook alweer? heeft kwijt? En drie jaar Ja, ja, ja, ja. helemaal lekker in de film. Um, um, nou, zou je een beetje kunnen zeggen: die Patrick S, qua creepiness, lijkt hij daar een beetje in te passen. He? Die plukken ja. haar en die nagels. Um, kan je spreken over: is hij een typische seriemoordenaar? Of, of bestaat er geen typische seriemoordenaar? Nee, dat, dat, dat, dat is, dat is heel een ontzettend clichébeeld. Hij, hij is juist typisch omdat hij namelijk. Niet typisch is, laat ik het zo zeggen. Er is niet de standaard Serie nou, Al die dingen van slechte, uh, uh, uh, moeilijk gezin. Hij uh, woont bij zijn moeder. Hij bewaart trofeeën. Dat zijn, dat zijn echt, dat is echt onzin. Dat heb ik uit, uit CSI. Ja, dat zijn CSI dingen. Natuurlijk ja. zijn er wel overeenkomsten. Uh, en, maar het is, het, is een, het is een beetje een clichébeeld. Maar in Amerika, daar maken ze echt een, een studie van seriemoordenaars. Ja. Sterker nog, dat, dat die studie ligt er al, is gebaseerd op onderzoek naar echte ja. seriemoordenaar's. Wij kennen in Nederland kennen wij eigenlijk niet zoveel seriemoordenaar's. We hebben Koos Hartogs gehad, die in de jaren 80 die meisjes heeft vermoord. Daar heeft Peter het vies nog een item over gemaakt. We hebben Hans van Zon gehad, roofmoorden in Utrecht in de jaren 70. We hebben natuurlijk Willem van Eyck gehad, prostitutiemoordenaar in Harksteden. Uh, uh, een hele oude is Leidse Mie, uh, de Leidse gifmengster. In de jaren, volgens mij, was het ergens in eind 19e eeuw. Nou, die, die is voordat voor drie, maar zouden misschien 80 hebben omgelegd. Ja. Uh, en eigenlijk hebben wij dus niet heel veel seriemoordenaars gehad. En in Amerika hebben ze die wel, Ted Bundy, uh, John Paul Gazes, een hele bekende de Green River Killer. En daar hebben ze dus veel meer kennis over seriemoordenaars. Want wat hebben ze gedaan? Uh, profilers, een psycholoog van de FBI. Zijn naar de cel gegaan en hebben gezegd: laten praten met deze mensen. Ze hebben ze geïnterviewd en hebben verschrikkelijk veel kennis opgebouwd. Bijvoorbeeld Ted Bundy, die ik noemde: keurig nette man. Heeft uh, misschien wel vijftig, geweest voor, dat geloof ik voor twintig, maar misschien wel vijftig vrouwen vermoord. Die zei dat hij gewoon verslaafd was eerst aan porno. En uh, ging steeds extremere dingen doen. En dan ging van porno over naar geweld. Hij vond het gewoon heerlijk om een tik uit te delen en dat soort dingen. En dat weer extremer, extremer. Maar, en hij had echt de, de need to kill. Maar hij was ook maar, even een van de eerste die tegen porno was. Hè? Want er is een schitterend ja. interview met Ted ja. Bundy... waarin hij dus zegt ja. van porno heeft mij kapot gemaakt en tot dit aangezet. Ja, maar ik vraag me af of het, of het, uh, of het echt, of hij het echt meent. Het is echt een ongelofelijke freak. Het is en hij komt dus ook uit een keurige zin. Ja. kortom, er is niet een, een bepaald type op te plakken op Sirigmour. Nee. Dat bestaat niet. Het zou kunnen zijn dat deze man, als we er uh, meer onderzoek nou, gaan, die Patrick S. er nog meer dan die twee op zijn geweten heeft. Kijk, maar even belangrijk nog een laatste punt. Jij zegt um, de komende tijd, er wordt nog meer onderzoek gedaan. Er is de politie is bezig met een andere man. Ja, nou goed, het is een bekend verhaal. In Rotterdam uh, is een team bezig met onopgeloste prostitutiemorden. We hebben een heleboel, iets van uh, bijna honderd. En een team kijkt, uh, heeft al die uh, moorden naast elkaar gelegd en is gaan kijken van goh zijn de overeenkomsten, is serie seriematigheid. De eerste fase bestond er eigenlijk uit dat ze keken naar gewoon de manier van wa wapen, hoe lag iemand, dat soort zaken. Nou, daar is het voortgekomen dat er uh, vijf uh, zijn, vijf zaken zijn waarbij de seriematigheid er is. En in oktober komt uh, het Rotterdamse, Justitie in Rotterdam met, een, met nieuws over die zaak. Of waarschijnlijk in oktober. En uh, ik heb me wel laten vertellen dat uh, het verder gaat dan alleen maar overeenkomsten. Er zijn ook wel wat, uh, ja, wat, wat technische overeenkomsten. Dat is forensische ja, zaken. Ja, dus ja. Wat, wat meer is dan alleen maar... Dus we valgrij. kunnen er weer eentje bij schrijven. Wellicht. Ik, ik denk in, aan het dat we de voor 1 januari een nieuw serie morgen hebben. En misschien wel twee. Mick denk je wel. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNM Today. Ja, Om maar even in crime-termen te blijven. Waar is El Gore gebleven? vraag beantwoorden Amerika-kenner Mark Koster... en klimaatdeskundige Pierre Vellinga zometeen. NOS-verslaggever Michiel Breedveld... die hoor je zo over de laatste stand van zaken... bij de politieke beschouwingen in Den Haag. En we volgen Feyenoord-Dorts. Het is daar rust. Tussenstand 1-0 voor Feyenoord. Meepraten kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Dit is Radio 1.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 Naar Den Haag, de algemene politieke beschouwingen zijn nog steeds bezig. Hoewel het duurt niet zo heel lang meer, toch? Nee, hoor, voor tien uur zijn we klaar. Ja. Maar ik was bijna in slaap gevallen. Ja. <laughs> Tijdens de schorsing bedoel je. Ja, nee, vooral daarna. Want dan komt er altijd zo'n moment dat de losse eindjes nog even uh, afgewerkt moeten worden. Vragen die zijn blijven liggen, weet je wel, voor een zeurend Kamerlid die dan toch echt antwoord wil van het kabinet. Al die dingen worden er dan nog even doorgewerkt. Dus dan op versnelde toon wordt dat allemaal even voorgelezen. Dus ik dacht, ik heb niks te vertellen. Maar gelukkig. <laughs> Gelukkig, gelukkig. Want hoe nu verder? Dat was de vraag waar Rutte dan toch eindelijk antwoord op gaf. Ik heb de minister van Financiën gevraagd... om in contact met alle fracties die voorstellen hebben gedaan... waar het betreft de situatie van de begroting... zo snel mogelijk aan tafel te gaan zitten. Het doel van die gesprek is om te bezien of we kunnen komen... ook langs de lijnen van het debat van vandaag... tot gemeenschappelijke opvattingen over de begroting... en de zaken die daarmee samenhangen. Ja, ik vind voordat we dadelijk allemaal uit elkaar gaan... en waar er veel gepraat is... dat het wel handig is om dat soort dingen nu wel even te weten. Nogmaals, mijn voorstel is concreet. Ik heb er voorstel. vandaag mijn trouwdag aan op Goffert, maar <laughs> Om nou nog verder te gaan. Nou, gefeliciteerd, meneer Pechthold. Nou, ook voor uw vrouw. Van harte ook namens Radio 1. Ja. Hè? Ja. Nou, dat was Pechtold, die zijn trouwdag heeft opgeofferd... om ja. vandaag te horen dat er dus verder gepraat gaat worden. En dat is dan de oogst van twee dagen algemene politieke beschouwingen. Je begrijpt, de gezichten staan niet al te vrolijk. behalve bij de mensen die dan uitgenodigd zullen worden... door minister Dijsselbloem van Financiën voor zo'n gesprek. Want ze mogen meedoen. Yay. Michiel, Yay. Je, je klinkt, uh, uh, nou, laat het op ironie houden... maar ja. uh, ik heb jou ook al heel wat algemene beschouwingen meegemaakt. En dit is, dit, is, dit, dit is de meest ironische toon die ik heb gehoord, denk ik. Nou ja, het gekke is dat um, dit, is eigenlijk, dit zijn eigenlijk de moeilijkste algemene beschouwingen geweest... Uh, de periode dat ik hier ben, uh, met zulke grote bezuinigingen. Jaar na jaar, na jaar, na jaar. Ik geloof dat we bij elkaar op een bedrag zitten van 48 miljard. Dat doet ontzettend veel pijn. Je verwacht dat daar heel stevig over gedebatteerd uh, wordt. En eigenlijk is dan de oogst vandaag, uh, na twee dagen... Ja, dat je een soort rituele dans ziet, een soort paringsdans van wie met wie. Um, en dat is dan toch een beetje gek als je bedenkt wat er allemaal staat te gebeuren de komende jaren... en hoezeer dat gaat inwerken op uh, de huishoudens... op het huishoudboekje van de staat. Dus eigenlijk nou. is er twee dagen besteed aan afspraken maken? Ja, en, en een beetje verkennen. Ja. Snuffelen over en weer. Hoe ver kan jij gaan? Als ik dit doe, wat doe jij dan? En dat allemaal heel voorzichtig. Ieder woord op een goudschaaltje wegen. Want ja, uh, Rutte moest natuurlijk voorkomen dat hij... Uh, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid zou verliezen... door te veel een toezegging te doen in de richting van Buma. Ja, dan is Buma blij, maar uh, Samson niet. Nou ja, kortom of andersom. Um, en je hoorde het uh, in mijn vorige bijdrage al... Um, Rutte heeft geprobeerd iedereen uh, vriend te houden vandaag. Uh, en Van Ooyek van GroenLinks concludeerde... Ja, en het resultaat is dat hij iedereen aan het lijntje heeft gehouden. Dat klopt. Maar de kunst zit hem erin. En dat is het knappe, dat moet ik Rutte meegeven. Er is geen lijntje gebroken vandaag. Terwijl de, de, de fractievoorzitters... Euh, euh, nou ja... Het... Getrouwelijk in, in de hoe noem je dat in de in de pauze in de diner uh, pauze, weer even bij elkaar zijn gekomen om tactiek te bespreken ja. en misschien nog ergens een opening te vinden maar dat is dus niet echt gelukt nee ze zijn ook niet uh, tot een gezamenlijke motie uh, kunnen komen omdat ze eigenlijk ook te veel verschillende dingen willen He, de het CDA legt weer hele andere accenten dan uh, bijvoorbeeld D66 en GroenLinks uh, dus kortom, er is ook niet echt een lijn in te trekken. De oppositie is net zo verdeeld als de coalitie, zou je bijna kunnen zeggen. En dat maakt dat er zich van het hele debat een soort verlamming heeft meester gemaakt. Uh, waardoor het ja, heel moeilijk wordt om daaruit te komen. En wat we gaan zien waarschijnlijk is volgende week en ook later nog tijdens de begrotingsbehandelingen, dat er elke keer een soort deelakkoorden gemaakt worden van... Nou, oké, okay, steun ik dit, dan krijg jij dat, steun ik dit. En nou ja, vandaag ging het dus even fout. Want Bram van Ooy ik dacht dat hij binnen was met de kindregeling. Uh, meer geld voor de kinderopvang. En in ruil daarvoor zou hij uh, de plannen van Ascher uh, um, steunen... Uh, van Sociale Zaken om de ki uh, kinderbijslag te korten. Mm. Nou, en nu blijkt dat dan toch weer te sneuvelen... omdat de VVD zegt, ja, we voelen ons daar toch niet helemaal lekker bij... zoals dat nu geregeld is... Kortom, GroenLinks, uh, OJK, teleurgesteld. Het uh, plan toch weer op de lange baan. Uh, ja, dat soort deelakkoordjes zul je gaan zien. En ja, die liggen dan weer bij andere partijen gevoelig. Kortom, het is echt spitsroede lopen. Heb je een beetje zin in financiële beschouwingen, Michiel? Volgende nou, week. Daar hebben we Peter Blok voor en die is daar heel goed in. <laughs> <laughs> dus ja. Goed. Jij maakt je er lekker van af. Nou, uh, ik, ik wens je nog even sterkte de komende 15 minuten en dan ja. zit het erop. Michiel nou, het, slotwoord, het slotwoord, gaan we naar luisteren. Ah, ik je hem de nu al op. Dankjewel. Ja, terug naar onze groene vriend El Gore. Hier in de studio Amerika-kenner Mark Koster... en Pierre Vellinga-hoogleraar Klimaatverandering. En El Gore-kenner kunnen we wel stellen... El Gore heeft in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. Onder andere naar aanleiding van zijn film *An Inconvenient Truth. Maar de laatste tijd is het bijzonder stil rond deze klimaatgoeroe. Mark, wat spookt hij tegenwoordig uit? Nou, voor alle mensen die het precies willen weten, moeten even naar Busfeed gaan. Dat is toch een van de allerbeste websites in de meerkant worden. Misschien nog wel beter dan de New York Times. En daar zat een keihard artikel in deze dagen. En dat heeft de kop. De incredible shrinking... Climate Change Footprint of El Gore. Waarmee even vertaald wordt gezegd... Het, de, de, de, de groene lucht die in die mooie luchtballons die is helemaal uitgelopen... en El Gore is eigenlijk ridder te voet. Heeft niet veel meer. Hij had ooit een omzet in zijn, in zijn uh, goede doelenclub... van ongeveer 100 miljoen dollar. En daar is nog 17 miljoen van over 2011. Het gaat niet zo goed met El. Maar wat doet hij nu? Nou, El Rommelt was, Die heeft twintig man op kantoor, kantoor zitten. En hij, ja, hij probeert, heeft nog wel, probeert nog wel hier en daar wat projecten te starten. Maar dat gaat niet echt heel voortvarend meer. Nee, dat ja, is, hij heeft die dat film heel... gemaakt. Hè? En, en daar maar ik, dat is daar zes ik... jaar geleden. Ja, nou, nee, hm. maar laat ik even vertel, hè, Mijn visie, hij heeft die film gemaakt. Hm. Want hij was vice-president geweest. Hij was ook verslaafd aan het podium. He, aan, aan, aan public exposure en dat is verslavend. Hij heeft dat ingezet voor het klimaat. Met een film die, nou ja, wel heel keihard liet zien: jongens, die Polen gaan smelten. Nou, dat liet hij zien in 2005. Sinds die tijd zijn die Polen harder gaan smelten: het Noordpoolijs, Groenland, Antarctica, de zeespiegel stijgt sneller dan voorheen. Hij heeft gelijk gehad, toen heeft hij het geld wat hij had... en hij was inderdaad soms met 300 man... heeft hij willen inzetten om in Amerika de Republicans en de... Uh, de democraten samen een klimaatwet te laten aannemen. Dat en dat heeft, oh, dat, heeft hij, heeft hij, dat heeft hij verloren. In 2009 ja. is hij daar ongelooflijk onderuit gegaan. Terwijl die, hij had wel een soort van footprint. Hè, de artikel ja, heeft en het er al Hij had, had, en hij had de, de miljoen... gematigde republikein ja. in de tas. maar toen begon hij toch met een soort dogmatische praat. En toen zei hij, ja, rot nou maar op. Dus hij heeft het, ik vind het strategisch ik, niet handig We Maar gooi er even een aantal stellingen in. Aangezien ja. de man behoorlijk groot was met die Nobelprijs, met live Earth, die concerten heeft hij geïnitieerd, het gezicht van klimaatverandering. Ik stel, Al Gore was een genie, Pierre. Nou, ik denk dat hij heeft verloren, maar qua visie liep hij op ons allemaal vooruit. In ieder geval in het zichtbaar maken van die drama's rond klimaatverandering. Hij heeft verloren tegen de Tea Party. Maar ja, mm. je kan een genie zijn en toch verliezen. Maar waarom heeft hij het verloren tegen de Tea Party? Nou ja, als u weet hè, dat 20% van onze economie draait op fossiele bronnen. En hij zei, daar moeten we zo snel mogelijk van af. Dan zeg je in wezen, we moeten zo snel mogelijk af van Esso... Het grootste bedrijf in de wereld. We moeten zo snel mogelijk af van de chemische industrie. Kortom... hij klinkt een beetje naïef. Hij was, wel, hij was denk ik een beetje naïef, kun je nu stellen. Maar stel dat hij president was geworden, dan hadden we hem nu allemaal gehuldigd. Ja, want dat dan, zei je ook al Dan, uh, had de, die, dan, dan, al dan was hij nu onze Gandhi, want hij had ons... Ja. Nou, je, maar Pierre, nou, ja, nou jij zegt nou, de wereld zag, had er anders uitgezien als El al Gore president was geworden. Nou, we hebben geen internationaal klimaatverdrag... De emissies zijn, waren dit jaar hoger dan ooit... De ijskappen beginnen te smelten. En nou, dat de nou, deze week. Ik zie weer weer heel ander onderzoek. Die BBC, precies waar, waar Mick nou... Uh, valt het maar wel mee? Uh, dat valt dus mee. De kranten es zijn gewillig. Zijn zo. De journalisten zijn gewillig. Jongens, ik denk, ik zit 30 jaar in dit vak. Laten we samen kijken naar de websites van NASA. Hè? Ja, van de NOAA, van het KNMI. Daar zien ze dat op. Ja. Ja. Dat is BBC. Nou, ik ga nee, even zelf kijken. Ik wil voorkomen dat we hier een klimaatdiscussie gaan voeren waar volgens mij toch niet uit gaan komen. Nee. Maar, maar jij zegt in zijn eentje had hij de wereld veranderd, piers. Zo breng je het eigenlijk. Nou, als hij president was geworden, had hij zich daar nog zwaarder voor ingespannen. Wat hij nu in Amerika doet niet mee met Europa, met wat wij doen. Hè, 20% duurzaam, 20% minder CO2. Maar waarom, waarom even, even afgezien van het, de in, inhoudelijke de klimaatdiscussie, maar waarom was hij, was hij toenertijd de juiste man op de juiste plek? Ik bedoel, het is, het is nou ja, geen klimaatwetenschapper. We hebben een, een Martin Luther King gehad die in één keer de switch kon maken. We hebben een Gandhi gehad. Hij had dit misschien in, in, in kunnen zijn. Lijntje. En hij, hij is het niet geworden. Omdat hij misschien net iets te naïef was... over die krachten die hij ook losmaakte... bij die fossiele beweging. Het is niet niks. Maar Als jij dier, een ongemakkelijke waarheid hebt... en het is een ongemakkelijke ver, waarheid... Ja, ik was erbij ik, in 2007. Ik in denk dat hij 2007. misschien wel gewoon te lang heeft geteerd op die film. En dat hij daarna gewoon weinig meer heeft gedaan. Misschien... Nou ja, ik ben er soms wel bij geweest. Hè. Het was een kantje, op een, op, een dubbeltje op zijn kant... of we hadden wel een veel zwaarder klimaatverdrag gehad. Hmm. Dan hadden we hier in Nederland nu niet echt... 4% duurzame energie, maar waarschijnlijk 20%. Je doet op Kyoto wat Bush toen gewoon keihard zijn om op Ja, maar later, <coughs> nou ja, ook nog latere momenten. In die Amerikaanse Senaat is het ook, had hij het ook bijna voor elkaar. En hij heeft het niet gered. Maar de, de, de rechtse krachten hebben hem tegengewerkt. Zeg nou, jij. Maar in ieder geval de, ook de gematigde krachten binnen de Democraten hoor. Maar Mark, even naar wat andere punten. Want jij zegt, hij heeft, ook, uh, hij heeft het, het is een slimme gast, hij weet waar hij het over had. Maar hij heeft het op bepaalde punten heeft hij het heel dom gedaan. Dat is, die Deze dingen noem... dat, hij, dat hij dan in het nieuws kwam... dat, hij, dat zijn lullige dingen, maar die beïnvloeden nou, wel de beeldvorming. Nou ja, dat hij 20 eh, verwarmde zwembaden heeft. die, die nou Een ja, enorme energie. zou dat, geloof nou ja, je dat? dat nou ja, weet ja, maar ja, hij hij enorme kocht enorme energie in een huis... waar de alle verwarmingen open gingen. Ja, kijk, die rechtse krachten, het zijn wel feiten. Hè? Dus je, je, dan, dan wordt dat heel rechts. Maar het zijn wel wat er... Die man in, in, in, op het hoogtepunt van de crisis... kocht hij een huis van 9 miljoen dollar... In Californië op een heuvel. En dat... Wat die, wat die dan, ja, maar dan met alle liefde, dan krijg je toch grote probleem. En wat ik ook nooit heb begrepen, je had het net over dat hij een beetje was. Waarom is die man geen vegetariër geworden? Want ik heb in dat hele kliniek, nee, in dat hele, daar zijn mensen ook, daar wordt hij ook om aangepakt. In het hele debat en dat weet jij. Jij bent hoogleraar, jij snapt hoe het werkt. Twee keer en geen hamburger eten... is beter dan hummer. Dat weet jij ook. Dat weet iedereen. Maar hij bleef gewoon vleesvrij. Dus eigenlijk een beetje de, de rand verschijnt. Hij is de niets, das omgedaan. Heeft hij een genie, maar hij heeft die hypocriete kanten... He, hij is een beetje een rich... rich zo'n zo groene jongen... maar wel in goed pak en keurig. Dus in dat opzicht vind ik het geen Gandhi. Die liep wel in lompen rond. Dat is één. En twee vind ik dus dat hij zijn boodschap... veel praktischer had moeten verkopen. Want ik vond die lezing in 2007 in de VU... veel te veel slides... En je hebt het over die stem. Die stem is gewoon slaafverwekkend. Daar heeft alle recensenten <laughs> zeggen dat die stem slaafverwekkend is. Dus ik vind het helemaal geen goede prijs als hadden. Te geen vegetariër en te veel ja, dure huizen. Mijn. En daardoor als we met geen meer eten en geen vlees meer eten... is het probleem... Volgens mij voor de helft opgelost. En dat die Al Gore heeft het, heeft het allemaal veel te abstract aan ons proberen te verkopen. Met die slides waar het WTC zou dan onder water komen te staan. En daar is hij ook op aangepakt. Dus hij had er wel metaforen, maar ik vond het, niet, ik vond het eigenlijk niet zo sterk. Nou, dat ik is vind dat een beetje wel, wel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Hij een beetje een beetje een beetje een beetje die beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje zijn verhaal had hij wel gebaseerd op goede gesprekken met wetenschappers. Zijn verhaal uh, klopt voor een groot deel. Maar uh, hij wordt afgerekend op zijn persoonlijkheid. Dat hoor ik jou ook doen. Nou, Dat niet... is een, een mooie samenvatting. Dit. Nou, de, de, ja, ook misschien. maar En dit vind... is ook wel gebruikelijk, hoor. En, uh, dat, dat, uh, <laughs> dat mensen, dat als, ze als ze een dat ongemakkelijke doen. waarheid hebben, dan worden ze... Nee, dan, dan mogen ze ook geen fout maken. Hè? Even, uh, even tot slot, Pierre. Ik bedoel, sloten, Clinton bier. heeft ook misschien moreel wat fouten gemaakt. Ja. Uh, El Gore heeft ook moreel misschien zwakke punten. Uh, ja, de ik, en en die ik al. als wetenschapper hey, we kijk een heb ik en toch niets nieuw... meer naar heeft hij man gelijk gehad? Nou, dat... met dat smelten van die ijskappen ja. heeft hij gelijk gehad. Pierre, is het zo? Jij zegt, hij heeft gelijk gehad. Is het binnen jouw business, onder jouw klimaatcollega's... wordt hij nog steeds gezien als die klimaatgod die hij was? Of is nou, daar dat we een dat beetje afgebroken? had nooit gezien, want dat waren wij zelf. Hè. Wij als wetenschappers wisten precies het precies goed, hij was een, een goed woordvoerder. Maar hij was een, een, een, een, een woordvoerder. Hij, nee, hij kon mensen bereiken die wij niet konden bereiken. Ja, Laat dat maar. En hij heeft mensen... Okay. Hij heeft de bedrijven die nu flink met duurzaamheid bezig zijn. Daar zijn de leiders, hè, die zijn tien jaar ouder dan jij... zijn nogal <lacht> beïnvloed door hem. Ja. Maar dat vind ik heel knap. Maar als jij nou zegt, jij als wetenschapper, jij kent de feiten. En ik ben geen klimaatskepticus. Ik geloof echt wel in het smelten en de opwarming. En dat wij dat doen. Dat, dat, is daar, dat is onomstotelijk. Maar dan gaat het erom dat je daar de juiste persoon in zet. Dat je de juiste boodschappen daar in zet. Ja, maar die zetten dat wij is niet de neer. Essentie die zetten van het wij dood. niet neer. Dat is hij geworden. Hij kwam zelf ja. als bijna president met dit verhaal. Ja. Hij overrompelde de wereld. Een deel van Nederland. Wat ons als wetenschapper niet gelukt was. Dus wij vonden zijn verhaal een beetje over de top. Maar, maar hij was denken, een goede boodschapper. Ja, kennelijk zijn wij genuanceerd. Ja. Ja. Heren, we zetten er een dikke vette punt achter. Dus jullie mogen gezellig discussiëren hier zometeen na Tine. We gaan nog heel eventjes naar Den Haag. ons verslaggever Michiel Breedveld. Um, het is even geschorst, hè, maar er is ander nieuws. Wat is er aan de hand? Nou ja, wat er aan de hand is, is dat uh, de financiële beschouwingen... die eigenlijk volgende week zouden beginnen... waarmee zeg maar, de financiële plannen van het kabinet bezegeld worden in de Kamer... een week worden uitgesteld voor die gesprekken... die uh, minister Dijsselbloem van Financiën dus moet gaan voeren... met de oppositiepartijen. En eigenlijk zou je daarmee kunnen zeggen... dat het kabinet ook toegeeft van... ja, de begroting die wij hebben ingediend... is nog niet af, heeft nog onvoldoende steun in de Kamer. Daar zullen we dus nog aan moeten gaan werken. En dat wordt best interessant. Want Dijsselbloem zal dus uh, ChristenUnie, CDA en D66 uitnodigen. GroenLinks... Uh, en allemaal tegelijk aan tafel samen met PvdA en VVD gaan praten... en kijken of ze tot een oplossing kunnen komen. Nou, ik heb je eerder al verteld dat dat best moeilijk is... omdat ze allemaal andere dingen willen. Dus eindelijk zegt Rommel vandaag iets waar naar geluisterd wordt. Ja. Het heeft geen zin vandaag, zei hij eerder al. Hè. Laten we ermee stoppen. Ja. Ga eerst maar eens praten. Kom dan met een voorstel wat doortimmerd is en dan kunnen we het over de finesses hebben in de Kamer. Zo gek was die opmerking inderdaad nog niet achteraf bezien. Want aan het eind van de dag kun je concluderen dat het allemaal nog niet af was. Ja, of het daarmee zinloos is geweest. Misschien is deze hele dans wel nodig geweest om tot deze gesprekken te komen. En misschien ook nog wel uh, was het allemaal nodig om tot een goed einde te kunnen brengen ook. Ja. En wanneer Moeten ze dan gaan gebeuren, de financiële beschouwingen? Die worden een week uitgesteld. Uh, Rutte heeft hier in de Kamer aangegeven dat dat uh, ja, technisch gezien geen probleem zou zijn. Want het is allemaal gepland he, in een bepaalde volgorde... zodat uh, inderdaad die begroting goedgekeurd en al uh, ingevoerd kan worden. Dat het allemaal op tijd naar de Eerste Kamer gaat. Maar één week uitstel kan nog wel. Betekent dit dat je wel gewoon zo meteen naar huis kan, Michiel? Nou, ik moet, moet je eerlijk zeggen, want ik, ik, ik dacht van, dat het wordt een uur of twee. Want meestal sta ik met de premier te praten om een uur of twee... om terug te blikken op twee vermoeiende dagen. Wat een baan. Maar, ja, het is, het, is, het, is, het, is, het is nog geen tien uur. En over tien minuten denk ik dat ik dat gesprek al kan hebben. Dit is echt, echt een unicum. Goed, biertje erbij. Wordt het nog een mooie avond. Zeker. Michiel Breedveld, dankjewel. Tweede helft, Feyenoord, Dort, Ronald van der Geer. Ja, het kan een mooie avond worden voor Dort. Het is het niet voor Feyenoord, hoewel de stand anders doet vermoeden. Het is 1-0 voor de Rotterdammers. Dat is dan het positieve nieuws voor de club die natuurlijk als dik favoriet aan deze wedstrijd is begonnen. Maar net als afgelopen zondag tegen Utrecht vecht Feyenoord niet alleen tegen de tegenstander, maar ook tegen zichzelf. En ook nu heeft Koeman in de rust weer ingegrepen. Heeft hij weer Joris Matthijssen eraf gehaald. Die heeft geen geel gehad in de eerste helft. Dus daar moet een, een tactische, dan wel speltechnische, dan wel uh, niet, gewoon niet tevreden zijn, reden zitten. En dus mag Sven van Beek nu centraal spelen naast Bruno Martens Indy. En heeft Dordrecht zoiets van, nou we gaan deze wedstrijd gewoon benaderen, de tweede helft. Als een wedstrijd in de Jupiler League. De bezoekers hebben gewoon veel meer balbezit. Feyenoord staat bij tijd en met de rug tegen de muur. Ja, het is dan toch het kwaliteitsverschil dat ervoor zorgt dat Dordt vanuit dat balbezit geen kans kan creëren. Nu Feyenoord eruit met Ruben Schaken. Schaken aan de rechterkant. Twijfelt weer. Die begon echt als een kogel. Maar dat is allemaal opgedroogd, dat spel van Schaken. Filena, uh, nu Jan Maat aan de rechterkant voorzetten in het strafschopgebied. Gaat over alles en iedereen heen en moet dan uiteindelijk door Nederland worden opgevangen. Maar dat wordt hem onmogelijk gemaakt vlak bij het Dordse strafschopgebied door Meulens. En dan kan FC Dordrecht eruit komen via Van Nief. En uiteindelijk aan de buitenkant via Lukkermans. De Belg komt naar binnen vanaf de rechterkant. Zo draait even weg bij Filena. Gaat even langs Vormer. Daar hebben we sowieso heel weinig van gezien. Maar dan speelt hij. En dat is spijtig voor FC Dordrecht. De bal over de zijlijn en mag Miguel Nelon namelijk als Feyenoord gaan ingooien. Het is toch ongelooflijk dat Feyenoord weer zo ver terugzakt in deze wedstrijd. Het wordt dan weliswaar gesteund door die 1-0-voorsprong. Maar in de eerste helft, eigenlijk de eerste 15 minuten, was er weinig aan de hand. Fris en fruitig, het spel van de Rotterdammers. Maar naarmate de wedstrijd voordert, blijkt dan toch het gebrek aan vertrouwen. En zelfs tegen FC Dordrecht kan Feyenoord niet dominant zijn in de eigen Kuip. Lange bal van de Mulder belandt weer in een niemandsland. En dus weer prooi voor FC Dordrecht. 54 minuten gespeeld. 1-0, dat wel voor Feyenoord. Today, Willemijn Veenhoven. We sluiten altijd af met het laatste woord van vrienden van de show. Vandaag alleen maar cabaretier Carolien Borgers. Hey Willemijn, ik liep vanmiddag door de Amsterdamse Jordaan. En toen kwam ik in een, in een winkeltje en daar verkochten ze. ...foto's van artiesten. En uh, daar hing iedereen. Jimi Hendrix en, en Amy Winehouse. En toen vroeg ik naar de prijzen van die foto's. En die varieerden tussen 500 euro en 10.000 euro. En de duurste foto's zijn gemaakt van nou, artiesten die nu dood zijn. En door fotografen die bijna dood zijn. Dat schijnt het meest op te leveren. Dus een tip voor de mensen thuis. Als je... Heel veel wil op gaan leveren na je dood. Ga foto's maken vlak voordat je komt overlijden... van iemand die ook bijna overleden is. Doe er je voordeel mee. Tot volgende week. Caroline Borgers, dank je wel. Dit was hem weer. BNN Today, wil je ons niet missen? Facebook.com slash BNN Today. Of natuurlijk gewoon uh, BNN Today op Twitter. Dan vind je het vanzelf. Ik dank mijn gasten hier een studio vol heren. As usual. Mark Koster, Pierre Vellinga en uh, Mick van Weli. Jij bent er gewoon. Volgende week weer. Volgende Sorry. week donderdag. Als we het weer over crime hebben. Zometeen langs de lijn met Herrie Schut, maar eerst het nos finale met Kees Schroot. Tot morgen. B. En, en. Wat is het verband tussen Beertje Pippeloentje, Barbapapa, Pinkeltje, Oebelen, QQ? Als je begrijpt wat ik bedoel, Kees de Jonge. En kunt u mij de weg naar Hamer vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar vertellen?